Tien uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij drie grote bomexplosies in de Indiaanse stad Mumbai zijn zeker 21 doden gevallen. Het Indiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vreest dat het dodental verder oploopt en zegt dat het een gecoördineerde actie was. Er zijn meer dan 100 gewonden. De bommen ontploften tijdens de avondspits in Mumbai op verschillende drukke plekken in de stad, onder meer bij een goudmarkt en in het centrum. Britse politici hebben opgelucht gereageerd op het nieuws... dat Rupert Murdoch zijn bot op het Britse mediabedrijf B SkyB heeft ingetrokken. Tegen de overname was veel verzet vanwege het afluister- en omkoopschandaal... bij News of the World, een van de kranten van de mediamagnaat. Premier Cameron heeft laten weten dat het voor Murdoch nu tijd is... om de rommel in eigen huis op te ruimen. Labour-leider Milliband spreekt van een overwinning... voor de slachtoffers van het afluisterschandaal. En de liberaal-democraten zien de ondergang van het imperium van Murdoch naderen. Een bericht dat Murdoch afziet van het bot op B-Skybee... kwam tijdens het debat in het Britse Lagerhuis over het afluisterschandaal. In het Oostenrijkse volkslied moeten voortaan ook vrouwen worden geroemd... heeft het parlement in Oostenrijk besloten. Er is al jaren kritiek op de huidige tekst... omdat hij wel gaat over de grote zonen van Oostenrijk, maar niet over vrouwen. Een nieuwe tekst voor het volkslied is er nog niet... omdat de grote zonen en grote dochters voor problemen zorgen met de versmaat. De bedoeling is dat vanaf volgend jaar de nieuwe tekst van het Oostenrijkse volkslied Land der Bergen, Land am stromen, klaar is en gezongen kan worden. De Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de finale van het WK Voetbal voor Vrouwen. Het elftal, nummer 1 op de wereldranglijst, won in Duitsland de halve finale van Frankrijk met 3-1. De andere halve finale wordt nu gespeeld, die gaat tussen Japan en Zweden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het noorden en westen regen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen in het hele land regen. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Een file aan de zuidkant van Amsterdam door werkzaamheden op de A10 tussen de Rai en de Nieuwe Meer, drie kilometer.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 Dit is Jeroen Stampor. Vlak voor de Pyreneeën kregen de sprinters in de elfde etappe voorlopig hun laatste kans. is, Kevin is Het is nog steeds is met Grijpel in het wiel. En dan komt Grijpel. Het is is die gewonnen heeft. Nu is het zeker. Hij weet het zeker. Hij heeft de sprint gewonnen. Het is de derde alweer in deze tour de France. Mark is revancheerde zich voor de nederlaag van gisteren. Yesterday I didn't kick. I just kind of surged in my sprint. Andre got the run-up and uh, so today. Ik ben most dangerous als ik kick with 250 and uh I kicked today. I got the gap and I was able to hold the after. Met nog 151 kilometer te gaan ontsnapte Lars Boom samen met vijf andere renners. Twee kilometer voor de meet werden de vluchters bedankt voor de moeite. Alles of niks denk ik. Dus, uh, misschien moet je net iets langer wachten, dan uh, blijven uh, ja, denk ik ook niet weg, dus uh, ja, al was alles of niks. Het regent en regent en regent al dagen en dat geeft nou niet het goede toergevoel. De tour dat uh, dat met vakantie, lekker weer, uh, camping en uh, blije mensen en uh, ja, het is nu een beetje een trieste, uh, trieste bedoeling. Goedenavond, welkom bij de avondetappe van woensdag 13 juli. Met behalve de elfde toeretappe ook uitgebreid aandacht... natuurlijk voor het vertrek van trainer Mario Been bij Feyenoord. Maar we gaan eerst naar Frankrijk... waar Mark Cavendish dus wraak nam op de verloren massasprint van gisteren. Toen was André Gruipel net te sterk... maar Cavendish toonde vanmiddag zijn klasse... en won alweer zijn derde sprint deze Tour. Gisteren I ik kick, I ik gewoon in my sprint. André had de run-up en vandaag... Uh, so today had to do I'm most dangerous when I kick when ik kick with 250 and uh, so I made sure I kick today I got the gap and I uh, was able to hold that off so. also you have the green jersey 16 points ahead at the moment Are je going naar to bring it to Paris now I also you can 11 dagen been fighting for for 11 days so we'll fight for 10 more and uh, see what happens Mark Cavendish won vandaag dus weer teambaas uh, van de HTC High Road Bob Stapleton keek tevreden toe maar de kans is groot dat zijn team na het tour in één stort Bijdrage van Steven Dadebaat. Mark Cavendish pakte zijn 18e achttiende etappe-overwinning in de Tour de France. Bob Stapleton keek toe en dacht terug aan die vorige 17 overwinningen. Well, you know, they're all exciting. Uh, the first was really special because Cav was a complete unknown. A guy we had a lot of faith in. And um, we knew he had the talent, maybe more than he knew. Uh, Now it's it's a little bit unfair for Mark Want people expect it. If grootste you know, it's the biggest story is when he doesn't win, and that's a little bit unfair. Uh, but for us, I mean, every it's exciting. Every time anybody wins in the team, it makes everybody in the team that much stronger, that much more motivated. And you never want to lose that. Kevin Dish is niet meer onverslaanbaar. Dat bleek gisteren nog maar eens. Kevin is grootste vijand, André Grijpel, won. Maar volgens Stapleton leefde er geen wraakgevoelens in de ploeg. How important was yesterday's? lost for was there a way of revenge No I don't think so I mean uh I mean most of Andre in our team and wish him all the best uh and you know guys want to win every day so I don't think er speelt meer bij HTC de vraag is of de hoofdsponsor, namelijk na dit jaar nog wel doorgaat en of het team dus zal blijven bestaan. Um, you know, like I said, I've got no regrets. We've done a lot of good work here. We plan to continue to do more. Um, and, you know, we're busy trying to make that happen. Stapleton is nu druk bezig de sponsors over te halen om te blijven. En misschien wel om nieuwe sponsors binnen te halen. En verder gaat Kevin Dish weg bij de ploeg. Hoe dan ook? Zoveel lijkt inmiddels wel zeker. Stapleton ontkende het tot nu toe het verlaten van de ploeg van Cavendish, maar deed dat vanmiddag in Lavoir niet echt meer. Well, you know, every year people ask we all oh, gee, so and so's leaving and what's going to happen gebeuren there and the team's not going to be any good and we're number 1 ranked right now. We were number 1 at the end of last season, number 1 going to the tour the year before. We've been number 1 for basically 4 years. So uh But Mark Cavendish won't be in the team next year. Well, um there's dit team heeft nooit over één enkele atleet En ik denk dat sommige mensen dat misschien maar het is, is niet we'll in mijn Dus, voor ons is ons doel om talent te blijven ontwikkelen. Als we met Mark kunnen doorgaan, zou dat geweldig zijn. Anders zullen we interessante, goede atleten blijven aantrekken. Dus, HTC Highroads baas Bob Stapleton, we zullen het zien, afwachten dus. Dan naar Lars Boom, die zat in de ontsnapping van de dag. En in een ultieme poging het jagende peloton voor te blijven... probeerde hij het alleen. Het lukte niet. Ja, alles of niks, denk ik. Dus, uh, misschien moet je net iets langer wachten. Dan blijven we, uh, ja, denk ik, ook niet weg. Dus uh, ja, was alles of niks. Vertel eens over vandaag. Wanneer, hoe begon het allemaal? Nou, ja, zoals in <laughs> ieder, ieder andere een, etappe, uh, we je een groepje weg. En uh, vrij snel eigenlijk al ik zat mee, dus dat was super goed. Dan, hebben jullie vier, dan krijgen jullie vier minuten, daar blijft het heel lang rondschommelen. schommelen. Je, weet je eigenlijk al van uh, dit gaat zo eindigen zoals het nu eindigt? Of, of is het toch, zijn er toch momenten dat je denkt van misschien is het zo'n dag vandaag dat het gaat lukken? Nou, het is jammer dat je maar vier minuten krijgt natuurlijk. En uh, met die sprinten uh, tussendoor loopt het nog iets terug. En uh, dat is gewoon jammer, anders blijf je... Ja, het wordt toch moeilijk, maar je moet het toch een keer proberen denk ik. Want zo te zien, ja, zoals je nu laat zien, uh, rijden je wel lekker hè? Nou gaat het wel goed, ik heb nog wel last van mijn duimen, maar goed, dat uh, wordt steeds minder gelukkig. Al dus Lars Boom, een andere rabo-renner die de nodige lichamelijke problemen heeft gekend. alhoewel al nodig, nodig is het natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb het natuurlijk over Robert Geesink, de afgelopen dagen ging het steeds beter met hem. En ook vandaag kwam hij goed door de regen-etappe. Ja, op zich wel goed. Ja, aan het begin is het niet zo erg, maar uh, richting finale is het echt uh, ja, in zo'n peloton. Dat wringen en, uh, met, ja, met regen, je ziet bijna niets. Ja, dat is echt, uh, niet echt de grootste hobby denk ik, van, uh, van de gemiddelde klasse mensenrennen. Goed, voor de gemiddelde klasse mensenrennen geldt dat hij morgen aan de bak moet. Het gaat bergop. Kijk eens vooruit. Nou ja, ik zou graag vooruitkijken, maar ja, ik heb natuurlijk geen idee uh, hoe je precies uh, ervoor staat, uh, na, na alles wat gebeurd is. Heb je Geen idee van? Kan je, kan je geen inschatting van maken? Nou ja, na uh, al die klimmetjes van maximaal uh, 5-6 kilometer kun je er niet veel van zeggen hoe, je, hoe goed je nu precies bent. Dus voor mij is het ook afwachten, net als voor iedereen. Uh, ja, je weet dat je... Een klappen gemaakt heb, maar dat je daar elke dag ja, wel, wel redelijk van herstelt, steeds beter eigenlijk. Dus ja, dat zijn de dingen waar je vanuit gaat. En voor morgen is het voor mij ook afwachten. Ik hoop er het beste van. Ik ga mijn uiterste best doen en naar morgen weten we meer. Je zegt net tegen mijn buurman, aanvallen dat ga ik niet doen. Nee, dat lijkt mij nog niet echt direct... Uh... Een van mijn grootste, grootste doelen. Ja, kijk, als het natuurlijk heel erg lekker gaat, dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan probeer je het natuurlijk. Bedoel, als je iets, iets ergens uh, pakken kunt, dan laat je het niet liggen. Maar uh, eerst maar eens kijken, bedoel, zo sta ik er zelf niet in. Ik, ik merk dat mensen heel snel omskaken en zeggen: oh, hij fiets weer en hij glimlacht weer. Dus ja, nu zal hij wel weer bij de eerste rij. Hè? Maar uh, dat is nog niet, uh, niet 1-3 gezegd natuurlijk. Dus, uh, uh, ja, ik ben zelf uh, altijd een beetje afwachtend daarmee. En, uh, ik denk dat het voor mij de beste uitgangspositie is. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet gemotiveerd of, uh, uh, ja, of niet, uh, niet goed uh, ermee goed bezig ben. Zeg maar maar uh, ik, uh, ik hou daar nog eventjes uh, van op de vlakken. Zeg maar. Het blijft koffiedik kijken voor Robert Geesink. En het is echt tijd dat die bergen een keer eraan komen. Nou, morgen gaat dat gebeuren. Eerst nog even naar vandaag. Want uh, voor de leider in het bergklassement de bergen ingaat... Moest hij nog een regendag door? Ook Johnny Hoogland kwam aan de finish en draagt ook morgen weer de bolletjes trui. Hoe was hij deze dag doorgekomen? Redelijk. Wat betekent dat redelijk voor jou? Ja, ik ben weer een dag doorgekomen. En na de rustdag was mijn, droom om eigenlijk, of mijn doel om hem tot de Pyreneeën te hebben. Om in de Pyreneeën de berg te draaien. En... Dat is in ieder geval, heb ik in ieder geval uh, gehaald. Dus morgen kan ik in de Pyrenee in de trui rijden. Is dat, oh, over de Tourmalet, dus dat is wel heel mooi. Ja, dat is dus iets waar je volgens mij enorm veel voldoening uit kan halen... na wat er gebeurd is. Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, ik heb wel pijn, maar ja, ik weet niet of dat realistisch is om hem te verdedigen morgen. Maar ja, je moet een beetje blijven dromen. Ja, hoe zou je moeten verdedigen in deze staat? Meezitten en dan de punten pakken. Het is heel simpel. Maar ja, iedereen weet dat ik dat wil. Dus, ja. Dat klinkt als gekker werk. Ja, maar ja. Wielrennen is gekke werk. De toerblik van Henk Lubberding. Daar weet Henk Lubberding alles van. hè? Wielrennen is gekke werk, hè Henk? Ja, dat zou je bijna denken. Ja. <laughs> ja. We gaan er maar in mee, ja. Uh, over gekke gesproken. Uh, Cavendish, hij heeft de orde weer hersteld vandaag. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Uitmuntend. Uh, het beste sprinter aller tijden? Ja. Ja joh. Ja hoor. Ik heb al gezegd, gisteren heeft hij, uh, ja, hij te veel geleden. Op dat klimmetje. En ook Renshaw. En dan raakt iedereen in paniek van ze redden het niet. Natuurlijk redden ze het wel. Ja. en uh, Kijk, als je ziet dat, dat ze vanaf kilometer 1... Dat die, bij wijze van spreken de boel al onder controle hebben. Tenminste, toen de kopgroep weg was. Gewoon twee man van... Ja, gewoon, pas op. Uh -huh. Die Bak en die Peet en Gos... die hebben me een partij kilometers op kop gereden. Vanaf dat de kopgroep was, hebben hun eigen tempo gereden. Ja. In eerste instantie met tweeën. Nou, en dan komen we uiteindelijk pas nog 60 kilometer... en dan komt er eens een Garmin-mannetje bij rijden, eentje. En dan komt er nog één van Lotto meerijden. rijden. Nou, dan heb je vier man die tegen zes man van de kopgroep rijden. Dat duurt dat tot 45 kilometer. Nou, dan komen er nog twee ploegen, Sky en Lampre die hebben ook belangen. Ook nog eens een mannetje erbij. De, kijk, dat is al jaren wat we eigenlijk kennen. Maar we moeten niet denken dat het hele treintje van, uh, van Kevin dus al op, opgerookt wordt. Want zo is het natuurlijk niet. Die zitten allemaal wel van voren. Maar die komen niet op kop. Dat komt pas als het echt nodig is. Nou, en dan gebruiken ze er weer twee op. En in het ergste geval moet uh, Tony Martin er nog aan geloven. Nou, en dan, dan is het aan Renzio om hem daar neer te zetten waar hij moet zitten. Ja, en die piloteert hem, zoals een België dat noemt, zo mooi door die groep heen. En die gaat de sprint op het goede moment aan. Karin bakkie. Um, hij wil het heel graag, maar gaat hij ook volgens jou de groene trui naar Parijs brengen? Kevendisch? Ja, het zal moeilijk worden, Manorette. Maar als je ziet onderweg ook weer de, hoe dat team uh, ja, met die trui bezig is. Maar daar ja, staat ook geen maat op. Hoe ze die jongen daar, daar neerzetten. En hij en, en maakt het dan ook met één vinger in de neus. Ja, dan druk je die fietsers eerst over, over de streep in het peloton. Ja, ik vind dat uh, een knap staaltje wat die mannen daar als team laten zien. En eh, ja, kijk, we hebben het al hoe vaak gehoord, van, ook van Johnny. Als het in kopie goed zit en je hebt die wilskracht. Ja, dan kun je toch ook heel lang over die bergen meeshoegen. Ja. En het zal heel veel afhangen van hoe hard reizen die, die, die, die calls op. Uh, en doen ze dat pas uh, op de laatste call? Ja, dan is het voor die mannen uh, is het, is het in de goede bus binnenkomen. En dat, uh, dat zie je Kevin dus zeker wel, uh, zeker wel doen. Ja. Over uh, slimme mannen en, en heroïsche acties gesproken. Lars Boom, vond je dat een slimme actie van hem om zo, zo ver vooruit te rijden? Terwijl je eigenlijk weet het lukt niet uh, als je niks probeert, dan weet je zeker dat, het, uh, dat je als uh, niemands mannetje meerijdt. Dat is waar. En dit zijn een van de weinige dagen dat hij nog iets kan proberen. Hij voelde zich weer wat beter. En hij komt in een positie dat hij mee kan springen. Ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ik vind dat een hele goede instelling. En dat is uh, niet alleen voor hem goed, maar dat is ook voor de ploeg goed. Je doet weer mee, je hebt een mannetje van voren. Ja, uh, voor hetzelfde geld zijn die... Uh, die ploegen het allemaal niet eens... en zegt er dadelijk eens een keer twee ploegen van... Uh, ja, die gaan we even niet oplossen voor die HTC's. Uh, die Kevin, die zoekt het maar even uit. Ja, en ze gaan zitten pokeren. Ja, dan kan het ook een keer lukken. Ja. Maar, maar uh, die kans is natuurlijk heel klein. En dat zie je als, je als er een beetje gespeeld wordt rond die minuut. Ja, laten ze je een tijdje hangen... en ja, dan weet je gewoon dat, ja, dat het niks gaat worden... Maar de, de, als je in de koproep zit, dan ga, dan, dan, dan ga je niet zo denken. Dan ga je vechten tot op de strip. En dat, dat heeft hij goed gedaan. Ja, dat is mooi om te zien, hè? Ja. Goed, dan morgen, dan begint het echt, horen we de hele tijd... Uh, al anderhalf week lang. Op de Tour Malais gaat het dan los? Of gewoon weer op de allerlaatste klim naar loes Ik verwacht op Loe loes ja. Maar dat, dat geldt dan voor de klassementmannen. Ik verwacht morgen zeker een ontsnapping. En je moet niet raar staan kijken dat Johnny erbij zit. Hij hm. zal alles proberen om erbij te zitten. Ik verwacht Daar ben ik eigenlijk al, denk. Ja, maar we hebben, we hebben op de eerste call heb je tien punten te halen en op de tweede categorie twintig punten. Dus dat telt wel even lekker op. Als mm -hmm. je er dus niet bij zit, ja, dan is een ander die gaat zo met die bergtrui aan de haal. Uh, ja, dus dat is het vernijn wat in die jongen in zit. Dat is ook zijn enige kans. Als je die trui nog eens een paar dagen wil houden, ja, dan, dan, ja, dan zal hij toch zoiets moeten doen. Dat verwacht ik. En ik verwacht ook uh, dat die klassementmannen blijven aftasten en, en pokeren... tot op het laatste klimmen. En ik hoop niet dat ze wachten tot de laatste drie kilometer. Want, uh... Ja, dat gebeurt een beetje te vaak hè, de afgelopen jaren. Ja, maar het is wel uh, weer de eerste bergrit. En ja, ze weten, eigenlijk niemand weet waar die echt staat. En, en uh, dat geldt niet alleen voor Geersing... maar dat geldt ook voor de slekkies, dat geldt voor Evans... Ze, ze, ze zijn eigenlijk heel benieuwd van uh, hoe, hoe makkelijk kan ik volgen... of kan ik ze eraf rijden. Dat ding komt er door, of dat hoopt hij. Maar het is altijd nog maar de vraag. Hè? En iedereen gaat aanvallen als hij voelt dat de concurrentie uh, minder is... of hij toont wat zwakjes. Of, ja, en vaak is dat pas op die laatste drie, vier kilometer. En dat zou jammer zijn voor ons kijkers. We gaan het zien. Morgen spreek je weer, Henk. Oké. Okay. Uitgebreider. Dank je wel. De Klassementen. De periton gaat morgen dus de Pyreneeën in met Thomas Voeckler in het geel. Luis Leon Sanchez, Cadell Evans en beide slechtjes volgen. Robert Geesink is de best geclasseerde Nederlander. Hij staat vijftiende. Johnny Hoogland mag ook morgen dus nog starten in de bergtrui. Philippe Gilbert heeft zijn groene trui afgestaan aan Mark Cavendish. We hebben het over gehad. En Robert Gezink hult zich ook morgen weer in het wit als leider van het jongerenklassement. Goed, dan verlaten we de Tour de France en dan gaan we praten over voetbal. Want er is nog wel wat gebeurd daar zeg. Drie weken, eh, drie weken voor het begin van de competitie kan Feyenoord namelijk op zoek naar een nieuwe trainer. Het nieuws kwam vanmorgen daarbuiten. buiten. Elf uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Mario Been is opgestapt als trainer van Feyenoord. Zeer aangedaan naar aanleiding van, van de laatste ontwikkelingen. Het is net alsof ik nog in een film zit die nu net geen 24 uur duurt. Maar het is onvoorstelbaar hoe we snel eh, bepaalde zaken zich hebben, hebben opgevolgd. Hier zat Feyenoord niet op te wachten. Hier zat eh, ik niet op te wachten. Dit is een hele slechte zaak voor ons uh, allemaal. De reden dat, wij, of dat ik een gesprek wilde met een groep afgelopen maandag... Uh, was absoluut niet uh, met de verwachting dat uh, of, om hierover te praten... of dat dit überhaupt de uitslag zou worden. Dat is, uh, dat is voor mij en voor, voor iedereen uiteindelijk ook een uh, complete verrassing geweest. Uh, de, de intentie van het gesprek... Voor mij was om met de groep uh, een, een, een lijn te bepalen waar wij vanaf zouden gaan werken. Een soort van regels opstellen die voor ons uh, duidelijk zouden zijn. En waardoor het ook niet meer zo zou gaan als dat vorig jaar gebeurd is. Want vorig jaar hebben we gewoon slecht gepresteerd. Ik ben naar uh, die Kamer gegaan en daar werd ik geconfronteerd met het feit dat er een stemming had plaatsgevonden. Laat me meteen vertellen, 13 spelers hadden het vertrouwen opgezegd in Mario van de 18. Een aantal spelers hadden zich onthouden van stemming... vanwege het feit dat die net binnen waren in deze club. Net als ik trouwens. Daar heb ik nog een keer gezegd, jongens, doe het niet. Het is een slecht tijdstip. Laten we gaan proberen om hieruit te komen. Ik neem de signalen, ik ga ondersteunen, ik ga helpen. Laten we dit niet doen, hier zit niemand op te wachten. Dit is slecht voor jullie, dit is slecht voor Feyenoord, dit is slecht voor iedereen. Doe het niet. Nou, in de loop van het gesprek, tussen de regels door... Uh, ja merkte ik gewoon dat er, uh, dat er veel irritatie was. En dat er... Uh, ja, dat, uh, dat er... ja, toch uh, het een en ander schort aan uh, het vertrouwen... en uh, hoe het vorig jaar gegaan is... en ook hoe het eventueel komend seizoen zou kunnen gaan. Maar ik vond wel dat... Uh, dat, ja, de, de... signalen zo groot waren... en in, in veel mate... dat ik heb besloten om ook daar gewoon hele gerichte vragen aan te stellen aan de groep. En dat ik daardoor ook uiteindelijk... Een hele duidelijke antwoorden in heb gekregen. En... Uh, ja, nogmaals, met de wetenschap, dat het misschien niet zo leuk zou zijn. Maar goed. fijn, daar kwamen allerlei argumenten over en weer. Het was duidelijk dat daar een stemming bepaald was... en een sfeer bepaald was. Een aantal roerden flink hun mondje. En op een gegeven moment heb ik gezegd... nou, dan zal ik dit mee moeten nemen naar Mario. Maar met de intentie om een meeting te gaan organiseren... met Mario en de spelersgroep. Om de harten te luchten. Om tegen elkaar te kunnen zeggen wat je kwijt wil. En dan hopen we dat de lei weer schoon wordt, dat de lucht geklaard wordt... en dat we met elkaar weer verder kunnen. Maar, besef ook, het kan ook een andere kant op gaan. Het kan ook breken. Ja, goed, uh, wij, zijn daar, uh, wij waren daar heel stellig in. En, en, en ja, wij, wij weten wat de gevolgen zijn. Ik heb, ik heb ook echt ook heel duidelijk gemaakt... Dat, uh, ja, dat, uh, dat we nu heel veel verantwoordelijkheid krijgen... ook uh, voor de komende maanden, voor dit seizoen. Omdat we ja, een dermate stap uh, hebben genomen... en wat dermate gevolgen heeft gehad... Ja, dat uh, dat natuurlijk uh, ingrijpend is. En uh, nou goed, uh, meneer Van Geel is daar uh, met die conclusie... Die, met, met de woorden die wij uh, aan hem hebben kenbaar gemaakt... Uh, naar uh, Mario Been toegestapt. Toen ik merkte dat deze groep niet te vermurren was... dat die hun stemming en hun positie bepaald hadden... ben ik naar Mario gegaan. Hebben hem verteld van de sfeer, de stemming in die groep. En Mario was op dat moment nergens meer voor in... Daar knakte iets bij hem. Hij vond het verschrikkelijk dat te moeten horen... dat de groep spelers waar hij altijd veel ondersteuning had gegeven... en die hij eh, geholpen had, dat die nu ja, het vertrouwen in hem opgezegd hadden. Dus hij voelde zich daar enorm in bedrogen. Enorm emotioneel. Is naar zijn kamer gegaan, heeft zijn spullen gepakt. Heeft afscheid genomen van, eh, van de stafleden en van mij. En is naar huis gegaan. En daarna is Mario Been direct op vakantie gegaan naar Spanje. En zijn werk wordt voorlopig overgenomen door Leon Flemmings, Giovanni van Bronckhorst en Patrick Lodewijks. Feyenoord speelde vanavond een oefenwedstrijd tegen FC Horst in Ermelo. Twan van Peepers zaten was erbij. Twan, goedenavond. Zat dat trio vanavond ook op de bank? Ja, dat zat keurig op de bank. Flemings ja. uh, heeft dat overgenomen van Mario Been. heeft ook een beetje de, de wedstrijdvoorbereiding samen met hem gedaan. Dus ja, er was niet zo heel veel veranderd. En Van Bronckhorst, die vorig jaar al twee dagen in de week betrokken was bij Feyenoord... wordt nu wat, uh, ja, wat vaster betrokken bij het eerste helftal. En zat dus ook als assistent naast Flemings op de bank vanavond tegen Horst. Overigens bij Horst ook een oud Feyenoorder als coach op de bank... Henk Timmer, de, de oud keeper, die, die is coach daar van die tweede klasse uit Ermelo. Moet wel een vreemde sfeer zijn geweest die wedstrijd, uh, vooral uh, aan de kant van Feyenoord natuurlijk. Ja, er was vooraf toch een beetje vrees voor, voor acties misschien wel van de supporters. Uh, of die nou gericht zouden zijn tegen het bestuur, tegen de directie of juist tegen de spelersgroep was nog een beetje onduidelijk. Welke kant zouden ze kiezen? Ze dus kozen namelijk twee jaar geleden. Toen Gert-Jan van Beek op een bijna dezelfde manier door de spelersgroep, die geen vertrouwen uitsprak, weg moest. Toen kozen de supporters duidelijk uh, de kant van de trainer. Uh, dat, dat was nu niet aan de orde. Ze hebben zich ook niet echt gekeerd tegen de spelers. Dus veel is eigenlijk gerustiger. Ik zou bijna zeggen gelaten, ondanks dat er redelijk veel supporters van Feyenoord af waren gekomen op die wedstrijd vanavond. Uh, je sprak na afloop van de wedstrijd met uh, Leon Vlemmings. De man dus, uh, zeg maar zeggen, die nu de touwtjes in handen heeft. Uh, laten we daarnaar luisteren. Was jij verbaasd dat het uh, zo leefde in die spelersgroep? Ja, wat wij uh, als volledige staf eigenlijk... en dan heb ik het over technisch, medisch en ook faciliter... is, uh, wij waren inderdaad enorm verrast... dat, uh, dat dit zomaar in één keer uh, over ons heen kwam. En, uh... maar, dit, maar dit zal toch niet zijn van de laatste drie weken... van, van de, alleen de voorbereiding op dit seizoen? Ja, op die vraag kan ik geen antwoord geven... want wij waren inderdaad enorm verrast... en helemaal geen signaal ontvangen of dat nou technisch, medisch of faciliter is... Op basis van wat er toen zeg maar, bij ons binnenkwam rollen. En tegelijkertijd heel erg diep teleurgesteld in de manier uh, zoals het gegaan is. En uh, ja, wij hebben in ieder geval als totale staf aangegeven dat wij uh, voorlopig naar de directie toe, ook met hun overleg, uh, voor, voorlopig uh, de honneurs willen waarnemen. Maar ook heel snel met een directie rond de tafel willen. Want jij hebt nu een tijd lang met Mario samen samengewerkt. Heb je hem nog gesproken na zijn opstappen? Ja, ik heb een paar keer met hem contact gehad. En, uh, zelfs nadat hij voor, uh, voordat hij naar uh, uh, Vlieteren stapte naar, naar Spanje. En hoe is hij hieronder? Ja, hij is ontzettend uh, aangeslagen. Uh, uh, emotioneel. Hij ja, zit met zoveel vragen in zijn hoofd. Van, uh, uh, hoe kan het in godsnaam? En dat is heel erg te begrijpen. Ja, en ik moet zeggen dat ik hem de laatste keer in de lijn had. was hij in ieder geval weer wat rustiger. Maar uh, ja, dit raakt hem diep. Dat was Leon van Hij heeft dus uh, de touwtjes in handen momenteel. maar wil daar dus wel weer vanaf. Zo laat hij duidelijk blijken. Twan, heb je ook spelers gesproken? Ja, ik heb nog een paar spelers gesproken. Ik sprak uh, Karim Alamari en uh, Ron Vlaar. En uh, over overigens een beetje hetzelfde zei als dat hij ook vanmiddag op de persconferentie zei. Maar één, één ding kwam wel duidelijk naar voren bij die spelers. Het, het initiatief ligt nu bij hen. Zij zullen worden afgerekend op de prestaties die ze laten zien op het veld. En daar gold eigenlijk deze wedstrijd ook al voor. Dus die, die wedstrijd zijn ze ook ingegaan met, met in de wetenschap van er zal extra op hun gelet worden. Zij hebben nu eigenlijk een beetje het initiatief, het heft in handen genomen. En dat zullen ze moeten waarmaken op het veld. Dus... In zoverre leeft dat wel. En ik ben ook heel benieuwd wat er uiteindelijk in die spelersgroep gaat leven. Welk initiatief, uh, naar welke voorkeur uh, het uitgaat wie de nieuwe trainer zou moeten worden bij Feyenoord. Maar ja, het, het was een hectisch avondje vanavond in Ermelo. Twan, dankjewel. Het werd daar overigens 11-0 voor Feyenoord tegen FC Horst. Uh, nu heb ik contact met Ronald van der Geer, voetbalverslaggever en uh, vaak bij Feyenoord te vinden. Ronald, goedenavond. Hallo. Komt uh, voor uh, veel mensen als donderdag bij Helder hemel. komt het bij jou ook als een grote verrassing? Ja, dit had ik absoluut niet, uh, niet verwacht. Er uh, was ook echt... Nou ja, dat hoor je net ook van Leon Vlewins eigenlijk wel. Geen signaal dat spelers nou zo ontevreden waren... over de werkwijze van, uh, van, van Mario Been. Ja, dan, uh, dan, dan hoor je dit uh, vandaag. Dan hoor je wat er gebeurd is. En dan uh, sta je daar wel eens van te kijken, ja. Ja, ook vorig jaar niks uh, wat, wat het pers wellicht niet heeft bereikt... maar dingen die jij hebt opgevallen van... Goh, niet iedereen is zo blij met Mario? Nee, kijk, weet je, vorig jaar waren de resultaten natuurlijk slecht. Uh, was er uh, eigenlijk ook voor de spelers natuurlijk geen reden om, uh, om de mond open te doen... omdat zij mede verantwoordelijk waren voor, uh, voor slechte pest, uh, prestaties. Ook met die, misschien was toen de rangorde binnen de selectie wel wat anders. En het lijkt er een beetje op dat de jongeren nu uh, de macht hebben gegrepen. Uh, ontevreden zijn over dingen die dan waarschijnlijk vorig jaar ook al hebben geleefd. Want uit, uit de woorden van Ron Vlaar blijkt uh, uh, dat, dat spelers van, uh, van Excelsior de Nieuwelingen niks hebben gezegd. Dus het is uh, niet hebben gestemd. Dus het is de groep van vorig jaar die irritaties over de zomerstop hebben, hebben heengeteeld en vervolgens zijn gaan nadenken. En wat mij wel opviel uh, in de woorden van, van Ron Vlaar is dat hij met spelers een aantal regels wilde gaan bepalen. En dat vond ik wel heel kenmerkend, want het is toch normaal gesproken zo dat een spelersgroep uh, leeft volgens de regels die van bovenaf zijn opgelegd. Daar kan best enige inspraak in zijn. Maar het kan niet zo zijn dat spelers regels gaan uh, opstellen om tot betere prestaties te komen. Dat kwam mij heel vreemd over. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje een disqualificatie van, van, van de leiding en dus van Mario Been. Het is dus indirect verwijten dat er vorig jaar geen strak en goed regime is geweest. En als je luistert naar wat Wijnaldum heeft gezegd en wat ook Leroy Fer het enige uh, regelmaat zegt... Dan hebben ze het toch ook over het gebrek aan persoonlijke ontwikkeling. En ik denk, maar dat is, het is een beetje gissen, want de spelers zijn daar, zijn daar niet echt open in. Maar dat de spelers ook denken dat ze in ontwikkeling onder Mario Been hebben stilgestaan. En dat dat ook een van de irritatiepunten is, uh, is geweest. En er is natuurlijk, behalve Ron Vlaar en misschien de teruggekeerde LMA... die niet heel veel routine meer in, in deze groep... die die jonge jongens even op de juiste plek zet. En ja, dan krijg je dit soort anarchie. Ja, je kan uh, ook zeggen van... Uh, hè, dat is een veelgehoorde, een veelgehoorde kritiekpunt van... die jongens hebben nog niks gepresteerd en die serveren nu de trainer af. Ja, nou ja, dan kan je nagaan hoe, hoe, uh, hoe diep dat zit. Kijk, beiden, zowel de spelers als de trainer, uh, zijn vorig jaar in de fout gegaan. Mario Been zal ongetwijfeld zijn fouten hebben gemaakt. Er is veel kritiek ook geweest op zijn werkwijze. Misschien is dat ook wel he, het gebrek aan, uh, aan, aan inzet, aan passie. He, de, de, er is destijds wat gechargeerd gezegd, dus hij staat liever op de golfbaan dan op het voetbalveld. Nou, dat vond ik uh, Mario Been zeer te kort doen. Maar blijkbaar heeft daar dan toch wel iets ingezeten wat ook in die spelersgroep leefde, waardoor zij. Strakker wilde worden aangepakt, volgens een strakker organisatieplan wilde werken. De kritiek was op de werkwijze. Ja, ik, ik vind het nogal wat. Als je zo'n seizoen achter de rug hebt, je zit daar met een selectie die buitengewoon jong en onervaren is. En je pakt dan deze verantwoordelijkheid. Ik vind dat je dat niet moet doen. En dat je in eerste instantie gewoon maar eens moet gaan voetballen. En moet laten zien dat je recht van spreken hebt. En ik vind dat dat... Uh, dat, dat, ...dat de spelersgroep van Feyenoord nu toch wel een iets te grote broek aangetrokken heeft. Is in die zin ook de directie van Feyenoord iets te verwijten? Nou ja, daar heb ik ook wel over nagedacht. Maar wat, wat kun je de directie uh, uh, in dit geval verwijten als er geen signalen komen? Ja. Weet je? Je, je hebt destijds natuurlijk uh, uh, de, de, de opstand bij Feyenoord gehad richting Gertjan Verbeek... Maar toen heeft de spelersgroep echt een heel duidelijk signaal naar de directie afgegeven. En heeft de directie toen, met onder meer ook Peter Bos, hè, te lang gewacht met ingrijpen. En dat is toen hopeloos geëscaleerd. Maar als je nu alle verhalen hoort, dan is er eigenlijk nooit echt een, uh, een, een, een, een signaal vanuit de spelersgroep gekomen. En als er geen signaal is, en je hebt vorig jaar het idee gehad... Dat, dat spelersgroep en Been uitstekend met elkaar door één bocht gingen... en de prestaties gedurende het jaar wel iets beter werden... Mm -hmm. ja, wat, wat, wat kun je de directie dan ja. verwijten? Nou, en dat, okay. dat, vind, dat vind ik moeilijk te, te voordelen. Hoor. Ik wil even een uh, reactie voor, aan je voorleggen... van ja. de, de inmiddels oud-technisch directeur van Feyenoord, uh, Leo Beenakker. Uh, die die ligt er niet om. Dit zaakje stinkt aan alle kanten, zegt hij. Iedereen ja. kan toch zien dat dit een vooropgezet plan is. Na mijn vertrek is dit hele gebeuren al in gang gezet. Dat is er niet om. Nee, dat, ja, dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, uh, ik ik, ik uh, begrijp best dat, dat de relatie tussen uh, Leo Beenhakker en, uh, en Feyenoord dusdanig bekoeld is. Hè? Dat daar geen enkele warmte meer van is. Er komt ook wel wat rancune uit. En dat vind ik jammer, want dat, dat, dat heb je toch helemaal, uh, helemaal niet nodig. Maar ik denk niet dat, er voor, dat het een vooropgezet plan is. Er is juist zoiets van, hè? want Martin van Geel is nu technisch verantwoordelijk geworden. En dat is juist, en dat hebben we vorig jaar zelfs nog wel een paar keer gekgerend gevraagd aan Been en ook nog wel aan, aan Van Geel van joh, als jij ergens komt, dan komt er altijd heel snel een, een nieuwe trainer. Ja, dat heeft hij toen ontkend en gezegd van ja, maar dat hoeft van mij helemaal niet. Ik bedoel, we gaan lekker met Mario Been deze tussenklaren en ik, ja... We, ik bedoel, je kunt nooit in het in, in binnenste van de mens kijken. Maar ik had niet het idee dat Martin Vergeel zijn eerste opdracht was... om, uh, om van trainer te gaan wisselen. Naast dat dit ook weer een extra kostenpost zal zijn voor, uh, voor Feyenoord. Dus daar zat de club eigenlijk helemaal niet op te wachten. Nee. Dus goed, ik, nee, ik, ik geloof niet dat dit een plan is van, van welke directie dit dan ook. Been is natuurlijk zelf opgestapt. Dus ik weet niet of dat uh, Feyenoord dan geld gaat kosten. Maar uh, vind je dat, dat Mario Been wel een beetje heel snel is weggelopen? Hij heeft geen enkele lijnpoging... Uh, uh, willen doen. Er is helemaal niets gebeurd. Hij is meteen weggegaan, hè? Ja, nou, hij heeft natuurlijk vorig jaar ook al een aantal keren gezegd... Toen het, uh, toen het wat minder ging bij Feyenoord... als de club geen vertrouwen meer in mij heeft... dan ben ik weg. Dan moet gewoon iemand anders het doen. Ja, en als jij uh, nu uh, merkt dat het vertrouwen bij de spelers weg is... dan geldt dat natuurlijk ook. Dus Mario Been heeft weliswaar natuurlijk uh, gevoed door woede... het idee gehad, ja, dan heb ik hier niks meer te doen. Moet ik met een spelersgroep gaan werken... waarvan 13 van de 18 vinden... Dat, dat ik mijn werk niet goed doe en dat er geen chemie is. Ja, dan, dan kun je inderdaad de, niet tot goede prestaties komen. Misschien had hij een lijnpoging moeten ondernemen. Nou, je kan zeggen het, van, uh, wat, wat heb ik verkeerd gedaan, jongens? Wilt u inderdaad echt strenge regels? Nou, dan stellen we die even op. als dat het probleem is... Ja, maar weet je, het probleem is een beetje, Jeroen, dat tot nu toe niet heel erg duidelijk is geworden... wat nou die irritatiepunten daadwerkelijk zijn. Want dan kun je ook wat beter oordelen of ja. een lijnpoging he, nog echt aan de orde is geweest... Het geeft wel aan het feit dat Mario Been razendsnel vertrekt, dat ook de trainer van Feyenoord niet optimaal in zijn vel heeft gezeten en toch ook wel met, uh, met twijfels heeft geleefd. En dat is ja, ik vind ook dat hij te snel is opgestapt. Maar je moet eigenlijk om dat te kunnen beoordelen, ook echt het naadje van de kous weten. En dat is tot op heden nog onbekend. Nee, uh, jij kent hem uh, vrij goed, Mario Been. Dit moet bij hem wel echt aankomen. Hè? Want uh, zijn hart verpand heeft hij, uh, heeft, hij heeft zijn hart verpand aan Feyenoord. Het was natuurlijk uh, ooit zijn droom om bij, uh, bij Feyenoord te werken. Uh, het is uh, qua prestaties natuurlijk geen droom geweest. Het zijn hele bewogen jaren geweest. Hij wist ooit... Natuurlijk dat er een einde zou komen aan, uh, aan, aan zijn tijd bij Feyenoord, bij zijn jeugdliefde. Hij zou ook altijd van deze club houden. Maar ja, hij heeft nu uh, wel het gevoel dat er een mes in zijn rug is gestoken. En Mario Been is een emotioneel mens. En dan kan ik ja, me wel voorstellen dat hij er helemaal, helemaal klaar mee is. En echt uh, tot op het bot gekregen is. Ja, Dan heb je natuurlijk uiteindelijk altijd de vraag, wie moet het dan gaan doen, Ronald? Ja, dat is lastig. Kijk, er is, er is natuurlijk niet heel veel te besteden. Um, er kunnen ook geen mega betaald worden aan trainers Er zijn natuurlijk een, een, een aantal opties. Je kunt het van binnenuit opvullen met uh, de kroonprins die bij Feyenoord uh, actief is en zijn diploma heeft. Jean-Paul van Gastel Je zou een staf met hem, Flemings en misschien Giovanni van Bronckhorst kunnen samenstellen. Erg jong en onervaren. Uh, qua trainerschap, ja. maar qua voetbal natuurlijk niet. Dus dat zou een optie uh, kunnen zijn. Ja, en wat er verder voorhanden is en in de richting men gaat denken, kijk de naam van Willem van Hanegem wordt genoemd. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd uh, niet echt een optie is, zeker niet gezien wat er vorig jaar natuurlijk voor onrust door van Hanegem is. Uh, bewerkstelligd hè, door in de pers met enige regelmaat kritiek op been en op Feyenoord te uiten. Dus dat is ook niet echt een hele warme relatie. Ik denk dat daar ook geen sprake van is. Ja, en het zal uh, iemand moeten zijn die, uh, die Martin van Geel uh, uh, kent, waar hij vertrouwen in heeft. Maar ja, ik, ik, ik zou mij niet verbazen als Feyenoord het met een volgend icoon, Jean-Paul van Gastel, uh, gaat, uh, gaat oplossen met een rol voor, uh, voor Flemings, Lodewijks en, uh, en ook voor uh, Giovanni van Bronckhorst. We gaan het zien. Ronald okay. van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Never can say goodbye. We gaan praten over golf. Joost Luiten ontving deze week tijdens een oefenronde een welgemeende felicitatie van een buitenlandse speler. Het geeft aan dat het spelen van het Britse Open ook voor spelers bijzonder is. Joost Luiten debuteert niet als enige voor Nederland op een major. Hetzelfde geldt op de baan van Royal St. George's voor Floris de Vries. En zo heeft Nederland zomaar twee spelers op het oudste major in de wereld. Iets dat sinds 2003 niet meer is gebeurd. Verslaggever niet Niemeyer sprak met de Nederlanders. Het is nog vroeg op de baan van Royal St. George's. De lucht is grijs, er is behoorlijk wat wind bijgekomen. Aan verslaggever Nick Dye, hij is een Engelsman... vraag ik of dit het weer is wat bij een toernooi als het British Open hoort. Is this the kind of weather that belongs a little to a British Open? It really does. We don't particularly want it, because we'd love a bit of sunshine. But the course is that much more telling. En arduous when the wind is blowing. You don't want ridiculous. You don't want the situation where they're having to move tee boxes or play could be suspended because the ball rolls on the green. You want it to be a challenge though, and you want it to play to its full length. And this kind of wind is terrific. Het is niet het mooiste weer, maar eigenlijk hoort het er wel bij. Het moet een beetje winderig zijn, niet te veel, want dan moeten de tee boxen verplaatst worden, dan wijt de hele handel de lucht in. Dat is ook niet de bedoeling. In dat grijze weer trekt Rory McIlroy door de baan. De Engelsman is publiekslieveling. Honderden mensen gaan met hem mee tijdens zijn laatste oefenronde. Jos Luiten, de Nederlander, loopt alleen met zijn caddy en zijn coach Phil Allen. Hij neemt alle tijd om de baan te leren kennen. Luiten speelt zijn eerste major en hetzelfde geldt voor de Nederlander Floris de Vries. Luiten over dat debuut. Ja, het is natuurlijk heel mooi om hier, hier te spelen. Maar goed, ja, ik heb wat dat betreft uh, denk net iets meer ervaring als, als Floris. En ik probeer gewoon uh, me te focussen op mijn spel. En, en me niet te veel uh, af te laten leiden van de dingen eromheen. Want, uh, als je daar niet op let, dan gebeurt dat heel makkelijk. Maar uh, ja, natuurlijk moet je genieten. En, uh, ja, het is gewoon één grote leerschool voor mij in Floris, denk ik. En uh, ja, hier, we, hier worden we alleen maar beter van. Als je ook die, die namen van die, van die holes ziet, van die, van die banen, de namen van de voormalige winnaars, eh, Ballesteros, eh, Greg Norman... Uh, ben jij iemand die nog van tevoren zich bij wijze van spreken inleest in, in een stukje historie van zo'n toernooi? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik, uh, ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik ben met mezelf bezig en wat, wat anderen hebben gewonnen is leuk. Maar uh, goed, ja, daar, daar, uh, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Enkele namen uit het verleden kwamen al voorbij. En zo is er veel te vertellen over legendarische winnaars en andere gebeurtenissen uit de oude doos. Ook een mooie is Tiger Woods, die ooit zijn eerste bal op een major verspeelde op deze baan aan de Engelse Zuidoostkust. Maar de Nederlanders kijken daar niet naar. Ze kijken vooral naar het sportieve van het verhaal. Uh, nou, dit is een toernooi. Normaal ga je gewoon als je een onder kom je op de Haag en dan ga je de baan in. Maar hier moet je van tevoren aangeven hoe laat je de baan in wil. En uh, ik zag Keimer staan en die is op het moment nummer drie van de wereld. Dus ik dacht, ja, ik schrijf me gewoon bij hem in. En uh, weet je wel, oh, hij is gewoon een van de favorieten. En uh, daar kan ik gewoon wijs veel van leren als een jongen. En, uh, en uh, gisteren met een, uh, met een Japanse jongen die die, die daar een megaster is. Dus dat uh, wilde ik ook wel meemaken hoe dat allemaal in zijn werk ging. En uh, ja, dat was gewoon erg leerzaam. Maar dat zijn uh, unieke kansen. en die, uh, ja, ik, ik vind het wel een beetje stom als je daar niet, uh, geen gebruik van maakt. Dus dat, uh, dat doe ik dan ook gewoon met beide handen. Terug dan naar Joost Luiten. Die laat doorschemeren dat Royal St. George's... niet zijn favoriete baan is voor het British Open. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat, dat, dat ik qua linksbanen... dat er een hoop uh, beter zijn. Ik vind Carnoustie een van de betere linksbanen. Sint wat, wat is beter? Um, um, Eerlijker. Er zijn hier een paar greens op de baan die, uh, die bijna niet te raken zijn. Omdat er hele rare slopes in de greens zitten. Um, en dat bedoel ik een beetje met, met, met beter. En wat dat betreft vind ik, uh, Carnoustie zat uh, zeker in mijn top 5. Uh, uh, Burgdale, uh, Hillside, St. Andrews. En, en dan komt, denk ik, St. George's. Maar goed, ja, deze week moeten we hier spelen. Dus we moeten het ermee doen. En het is voor iedereen even moeilijk. En, en ik denk dat je dat in je hoofd moet houden als je aan het spelen bent. Dat je dat je niet gek laat maken door, uh, ja, door, door, door, door omstandigheden hier. Joost Luiten is een debutant op een major en op het British Open. Maar eens is aan de echte kenner vragen aan journalist Nick Dye. We hoorden hem eerder. Of dat nou zo is, of dit een gekke baan is voor het toernooi, of dat Royal St. George's gewoon een van de banen is die erbij hoort in Engeland. I think everybody just knows that St. Andrews is the home of golf is. So en there's er een particular prestige about that, there's a kudos van playing there, wonderful environment. But the Open does go through its open rotor, so it has so many courses that it goes around in rotation. And here at Sandwich, it is one of the long-established ones. It has produced some terrific champions. When you look back through the likes of Walter Hagen, more recently with Greg Norman and Sandy Lyle winning here, it's always a very stern test. Het is niet altijd de you want je krijgt hier heel vreemde bounces op de here. Maar het is een waardige koers voor de Rosa. Er wordt rondgereisd. Het is duidelijk dat de baan van St. Andrews de geschiedenis heeft en de naam heeft. Maar er zijn zoveel mooie banen. Er wordt gewoon gerouleerd. En er zijn hier, de namen kwamen voorbij, allerlei mooie winnaars uh, geweest. Morgenmiddag is het dan eindelijk zover voor Joost Luiten en Floris de Vries. Hun debuut op een major. Beide starten in de middag. En dan maar eens zien of het weer beter is dan nu. Want ik kijk naar boven en ik zie een grijze, grauwe lucht. Alleen de regen ontbreekt eigenlijk nog. Maar die komt vast wel zaterdag en zondag kunt u trouwens in Studio Sport samenvattingen zien van het British Open. De voetballers van Amerika en Japan spelen de finale van het WK. In de ene halve finale werd Frankrijk met 3-1 verslagen door Amerika. In de andere halve eindzijd was Japan met dezelfde cijfers te sterk voor Zweden. De Braziliaan Leonardo is aangesteld als algemeen manager... van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Leonardo was het afgelopen halfjaar trainer van Inter... maar werd begin deze maand weggestuurd uit Milaan. Martin Jol heeft er bij zijn voetbalclub Fulham een nieuwe speler bij. De Noord John Riese komt over van Aas-Roma... De linksberg heeft een contract voor drie jaar getekend. En de Spaanse hoofdstad Madrid stelt zich opnieuw kandidaat voor de Olympische Spelen van 2020. Eerder probeerden Madrid dit ook al de Spelen van 2012 en 2016 binnen te slepen. Voor 2020 stelde Rome zich ook al kandidaat. Zijlster René Groeneveld is uit de kernploeg gestapt. Groeneveld is het niet eens met het selectiebeleid van het watersportverbond. En zeiler Pieter Jan Posma is weer een plek gezakt bij het EK in Helsinki. Na tien races in de Olympische fin staat hij nu vijfde. De Duitse wielrenner Sebastian Lang stopt ermee. De 32-jarige renner van Omega Pharma Lotto gaat na dit seizoen aan de slag als fysiotherapeut. In 2006 werd hij Duits kampioen tijdrijden. En in 2008 reed hij kort in de trui. En ik heb een aantal uitslagen in oefenduels voor u. Ajax kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Regensburg. Dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. Ajax speelde met een verredeld b tal Augsburg-Vitesse werd 0-1. VVV Ruurlo. VV Ruurlo moet ik zeggen tegen de Graafschap 0-8. Leuven-NEC 0-2. En Heerenveen verloor thuis van Gent... Met de 4-1 en bij Gent is voormalig van trainer Trond Cholet nu de trainer. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Eindelijk is het zover in de Tour. Alberto Contador komt op zijn favoriete terrein. Morgen staat de eerste Pyrenee-rit op het programma met de Tourmalet... En aankomst op, aankomst op Luz Ardiden. De realiteit moet uitwijzen wat de Spanjaard wil en kan doen. Hij moest vandaag eerst door de regen naar Laval. Jeroen Wielaert stond tussen het mediagezelschap dat hem opwachtte. Onder het klokgelui van de oude kathedraal van Lavor komt ook Alberto Contador, drijft naar nou binnen. Hij glimlacht vaag tegen de fans die zijn naam roepen en duikt. Uiteraard meteen de bus in. En, uh, we totally race. De ploegbaas houdt zich aan de vooravond van de eerste rit door de bergen... ...om op de vlakte. Je weet het nooit. Je kunt het niet van tevoren zeggen. Het kan morgen zijn of overmorgen. Het hangt ervan af hoe het loopt. Je moet gewoon bereid zijn. More... Contador is gemotiveerd. is er klaar voor. Oké, okay, Edwin Winkels is in de Tour gekomen voor El Periodico... maar ook als gast bij de etappen. Mart Smeets. En jij hebt even met Alberto Contador gesproken. Ja, net zojuist, net naar de finish, bij de bus van de Saxo Bank. Hij, ja, hij is vol vertrouwen. Hij zegt, ik moet nog... Uh, heeft nog wel een beetje last van zijn knieën. Daar gaat het de hele tijd om. Uh, ontstoken knie door die valpartijen. Maar dit is in ieder geval weer één dag die we doorgekomen zijn. Uh, gevaarlijke dag met regen, smalle wegen, bochten. Uh, so elke dag zonder vallen, dat is wel uh, goed voor mij. Uh, so, morgen gaat het echt beginnen. Maar ze uh, so verwacht morgen nog niks van mij. Uh, ik ben nog met die knie bezig. Ik weet, de knie op het vlakken uh, doet iets goed. Uh, maar ik weet niet hoe die knie antwoordt uh, als ik zo lang bergop moet, zoveel kilometers. Dus uh, het initiatief moet van, uh, van anderen komen, vooral van de van die slekbroers. Jij bent een kenner van het fietsen en een kenner van Alberto Contador. Is dit nou niet een van de grote manieren om de tegenstanders zand in de ogen te strooien? Ja, natuurlijk. We weten allemaal dat Contador niet stil kan zitten. Letterlijk niet. Hè. Die staat altijd op zijn pedalen. En als hij een beetje ziet dat, uh, dat de rivalen niet goed zijn... of hij, als hij, ziet dat hij zelf vooral goed is, dan gaat hij toch aanvallen natuurlijk. Want hij is degene die het meeste tijd moet, uh, moet terugwinnen. Hij zegt wel de slekbroers op Evans bijvoorbeeld. Maar het is Contador die anderhalve minuut achter staat. Dus uh, tuurlijk is het een beetje zeggen, kijk, van, uh, ik ben nu even niet de favoriet. Maar het is een man... Uh, drie, zodra de weg omhoog gaat. Uh, dit, wel, dit keer wel, laatste jaar merk je ook dit jaar met, met Bjarne Ries als, als uh, ploegleider erbij. Hij is wat voorzichtig, hij is niet meer zo'n uh, ongeleid projectiel. Dat echt overal aanvalt direct. Hij heeft zich al een paar keer uitgeprobeerd op de Muur de Bretagne. Dus ik denk morgen, op het moment dat ze bij Luzaride komen, uh, dan gaat hij het gewoon proberen. Gelet op zijn strategie van de afgelopen jaren... zal het ook nog heel lang duren op luzard Den. Maar dan zal gewoon blijken dat hij geen last heeft meer van die knie... of gewoon een derde knie heeft. Ja, hij heeft krachten waar, waar we ze niet mogelijk achter. Maar ik denk ook hij komt, dat hij toch ook wel op de Alpen gokt. Want hij heeft, hij heeft weinig kilometers na de Giro, is hij direct gestopt. Heeft hij niks meer gefietst tot uh, het Spaans kampioenschap een week voor de, voor de Tour. Dus hij heeft heel weinig kilometers. En deze twee weken zijn voor hem eigenlijk om, om kilometers te maken. Hij wil een beetje kijken hoe het in de Pyreneeën gaat. Maar we weten dat hij de beste klimmer is. Alleen we weten ook het verhaal van vorig jaar dat het toch erg veel moeite kost om bijvoorbeeld slek uh, los te rijden. En de grote vraag is hoe hij dat dit jaar gaat doen. Blijft het nog een mysterie in de Pyreneeën? Ja, maar dat is altijd vooraf. Is het altijd een mysterie. En achteraf blijkt misschien is alles na drie Pyrenee-etappes is alles al voorbij en zijn de Alpen bijna overboden geworden. Weten we nooit. I would play in my streets, and where are the friends I could meet, I could meet. Where are the girls I left far behind, the space and the space of the girls on my mind.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 The girl I love, she is gone, she is gone. Specs specs, de Bee Gees. Tweets uit de Tour. De regen, regen, regen, dat was trending topic op Twitter. Kadel Evans vroeg zich af of iemand de laatste 10 kilometer heeft gezien. Ik niet namelijk, twittert hij. Freak Slack heeft er genoeg van. Raad is, weer regen, twittert hij. En ploeggenoot Fabian Cancellara vraagt zich af... of de zon het peloton in de steek gelaten heeft. Vreemd, vindt hij het. Rob Ruig van Vakantie was ook nat geworden. Ja, hoe kan het ook anders? Vandaag een ritje watertrappen, zegt hij. Door de regen en het opspattend water... was het blind aankomen aan, op de aankomsten afstormen. Maar ook de naderende bergen maken de twitteraars... onder de renners actief Durain Thomas stelt. Ik hoorde dat vanmorgen... Ik ho Pardon, ik hoorde dat morgen de Tour echt begint. Wat hebben we verdorie de afgelopen anderhalve week dan gedaan? Manuel Quinziato kreeg net als iedereen een nat pak. In de laatste 15 kilometer regende het zo hard. Het was gewoon donker. We moeten bidden voor lekker weer morgen. Laat de Tour beginnen. En Mark Cavendish won weer zijn derde etappe deze Tour. Maar zijn honger is nog niet gestild. Nog twee sprints te gaan. Montpellier en Parijs. De etappe van Mollon. Morgen wordt het de dag van de waarheid voor de klassementsrenners. De dag des onderscheids, want we gaan voor het eerst echt de berg in. Vergeet het Centraal Massief, vergeet alle valpartijen van de eerste Tourweek. Nu moeten de klassementsrenners aantonen dat ze over de goede benen beschikken... om iets te doen in deze Tour de France. We krijgen een lange aanloop in een etappe van 211 kilometer... Maar na 131 kilometer dan gaan we echt klimmen. En dan krijgen we een nieuwe kol, La Orquette d'Anzissant. Dat is een kolletje van 9,9 kilometer tegen 7,5 procent klimmen. We laten dan de Aspin letterlijk rechts liggen. En steken dan door in de richting van de Tourmalet. Die we dan ook nog een keer nemen. Het hoogste punt van deze tour, 2115 meter. En dan tot slot de slotklim naar Luce Ardiden. 13,3 kilometer klimmen, opnieuw tegen 7,5 procent. Het geeft maar weer aan hoe zwaar het zal zijn morgen. Het is een van de meest gevreesde etappes van deze Tour de France. En na morgen, dan zullen we heel veel weten. Dan weten we het. Is Evans echt zo goed als dat hij lijkt? Zijn de broertjes slecht in vorm? Is Contador, heeft hij nog last van zijn knie? En kan Robert Gesink mee? Dat zijn de belangrijkste vragen. Morgen zullen ze beantwoord zijn. Tot Contact met Cornelis. Hoi, goedavond met Michel. Michel Cornelis, Jeroen Stompors, je bent er weer. Ik ben er weer. Zeg maar, waren jullie nou in die kopgroep? Ja, we hadden vandaag een uh, halve <laughs> rustdag. Ja. <laughs> ja, we proberen het, we proberen het wel om mee te zitten, maar ook niet echt overdreven. Ja, wij zijn het zo ah, gewend, hè? Beetje. Ja, precies. Maar het lag zo dik bovenop dat het heel moeilijk zou gaan worden. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, het laatste boom heel knap, heel lang stand hield. Uh. Ja, was mooi om te, te zien, hè? geen tien secondjes moeten vergissen, denk ik. Zeg, uh, VU is uit de Tour. Ja, je had het al een beetje aangekondigd. Uh, zette hij er helemaal doorheen? Ja, niet, niet uh, fysiek, maar gewoon uh, wel met zijn. Ik uh, bedoel, juist wel met z'n knie. Maar uh, conditioneel uh, was hij er zeker nog niet doorheen. Uh. Het doet hem ook echt pijn om de Tour te verlaten, natuurlijk. Zeker van Fransman, en in die conditie. Ja. Hadden we toch nog graag... Uh, na Parijs uh, ook voor de sprint gegaan. Uh, ja, hij is goed bezig, maar hij reed twee keer lek. En achter de auto ja, toch al een beetje gezicht dat het pijn deed. En, ja, het, ging, uh, het ging niet meer, ondanks dat hij nog wel uh, heel knap uh, zesde werd. Ja, maar dat dus... was eigenlijk een beetje tegen, tegen beter weet erin. En met wat er gaat komen uh, ja, had het eigenlijk heel weinig zin. En uh, wat, wat zeg je dan tegen zo'n jongen? Moet je hem dan nog opbeuren? Doe je er nog wat mee of laat je hem even alleen? Hoe gaat zoiets? Uh, nee, het viel eigenlijk op uh, hoe, uh, hoe hij er eigenlijk in berust... Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel best, best wel een ervaren jongen, ook al een paar keer eerder de tour gedaan en die weet wel wat er nog gaat komen. En die weet dan wel dat je er 100% fit aan moet beginnen, want dat alles ook als ik niet klimmen, geen enkele zin heb om je eigen uit elkaar te trekken. Ja. Nou goed, je gaat verder met zeven man. En, want morgen begint dan echt die tour, hè? dat hebben we dus begrepen inmiddels. Uh, ja. wat, ga je, wat, wat zijn jullie van plan? Nou, ik, uh, je weet, ik ben altijd heel optimistisch en ik ben altijd optimistisch en ik zit er niet vaak naast. Nee. Maar ik verwacht, morgen, ik verwacht morgen wel echt heel veel van uh, Rob Ruijs. Ja? Ik vind uh, opvallend hoe dat jongetje zijn eerste nou, jongetje is <laughs> 24, maar ik bedoel, uh, hoe fris hij elke rit uh, binnenkomt en hoe goed hij van voren zit en draait, uh, pet af. En, en Johnny, gaat hij voor de bollen? Ja, Johnny gaat uh, voor de bollen. Het is wel te zien natuurlijk uh, ja, hoe het berg op zal gaan. Want dat zijn natuurlijk niet uh, een kleine, paar kleine bergjes die op de wachten staan. Nou ja, en die, die hechtingen, ik zag het vandaag even. Mijn hemel. Oh, ja, het is, het, is, het is echt niet te geloven. Ik zag hem ook toevallig gisteren weer op de nosagetafel liggen. Ja, het is gewoon als we een ritsluiting ingezet hebben. In... <laughs> ja, ja. Oh, ik maar ben dat echt... zegt wel genoeg over het karakter van Johnny en uh, ja... Onderhoog gezegd moeten we niet gek zijn. kijken als de, de ontsnapping voor de bergen show niet mee is. Oh, ik, uh, ik kan niet wachten. Michel, dankjewel. <lacht> ik spreek je morgenavond weer. Ik ben heel benieuwd wat voor het gesprek we gaan hebben. Bek ik ben, ik wens je heel veel succes. Michel, dankjewel. Michel Cornezen vanuit de Caravaan. Zo direct het oog met Max van Weesel. Ik zie u morgen. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half twee, zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator, maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, vrijdag van 12 tot half 2. Met als gastvrouw Pia Douwes, musicalactrice en zangeres. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?